5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. En zo in het NOS Radio 1 Journaal meer over de Belastingdienst die kentekengegevens gebruikt die ze van de politie krijgt. Daar wordt tegen geprocedeerd. Eerst het NOS Journaal met Mark Visser.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 En er is meer aan de hand, zegt correspondent Wouter Zwart. Hij heeft moeite met Ruslands positie op het gebied van defensieraketschilden... onder meer over de oorlog in Syrië natuurlijk, waar ze maar niet uitkomen. En daar kwam gisteren ook nog eens de kwestie van de homorechten bij in, in Rusland. Obama heeft een interview gegeven op de televisie en hij zei toen... mijn geduld is op met landen die homo's en transseksuelen... blijven intimideren of zelfs schaden. Obama gaat volgende maand wel naar een internationale top in Sint-Petersburg.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 In de Boeing 737 van de Indonesische maatschappij Lion Air zaten 117 mensen en ze bleven allen ongedeerd. Al wel moesten vanwege het ongeluk meerdere vluchten worden geannuleerd. De politie op Sulawesi onderzoekt nog hoe de koeien op de landingsbaan konden komen. Toen besluit het weer. Het is bewolkt en regenachtig en er kan veel regen vallen, vooral in het oosten. En daar kan het ook omweren. Morgen weer droog en dan wat meer zon. Maar de dagen daarna af en toe een bui. De temperatuur blijft net boven de 20 graden. Dan de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde nog altijd vrij rustig? Nee, echt rustig kan ik het niet meer noemen, Lucella. Er staat bij elkaar zo'n 33 kilometer. Veel vertraging bij Rotterdam. Heeft te maken met een aanreding op de A15-Europort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Charloes en het knopend Vaanplein is de reishoek dicht. De file begint vanaf Spijkenissen en is 8 kilometer. Door werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Zevenbergshoek en Breda-Noord 5 kilometer... Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Maasluis 3 kilometer. Daar is de rechterreis ook dicht. De A65 Tilburg richting Den Bosch die is dicht tussen Vught en Knopensvlucht na een aanrijding. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via de A58 en de A2. Ook een aanrijding op de N14, Den Haag richting Leidschendam. Tussen Den Haag, Mariahoven en Leidschendam staat 2 kilometer.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 NOS Radio in Journaal. Lucella Carrasso. Zes minuten over vijf is het. Een telefoontje van de hoogste baas van Al-Qaeda was het met grote gevolgen. Onrust, zelfs tot in Nederland, vertelde eerder de coördinator terrorismebestrijding. In Nederland is geen actuele dreiging op dit moment. Er staat tegenover dat we natuurlijk al een tijdje het dreigingsniveau substantieel hebben. Dus dat betekent dat we echt alert zijn inlichtingendiensten, politie... en overigens ook de Amerikaanse berichten meer serieus nemen. En met name Jemen staat in het centrum van de aandacht. De dreiging van Al-Qaeda komt daar vandaan. Lex Runderkamp praat ons straks bij. Eerst de scholen, want over een paar weken dan beginnen de meeste scholen weer. Uh, betekent alleen niet dat alle kinderen ook naar school kunnen. Het meldpunt uh, Autisme Weigerscholen in Eindhoven... heeft klachten verzameld van leerlingen die geweigerd zijn voor hun vervolgopleiding. Directeur Jos Verhoeven van Start Foundation... dat is een maatschappelijke investeerder... die opkomt voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt... die het meldpunt heeft ingesteld. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is de reden dat deze leerlingen zijn geweigerd? Ja, kijk, dat, dat is op dit moment nog even speculatief, want dat weten we nog niet, um, wat daar nou precies de reden van is. Maar we hebben natuurlijk wel zo onze vermoedens. En, wat zijn uw vermoedens? Nou ja, die vermoedens die hebben te maken met uh, zeg maar de draaglast enerzijds van het, uh, het personeel uh, in die onderwijsinstellingen. He, dat, dat heeft natuurlijk een bepaalde rek. Dat heeft te maken met uh, de financiering van die scholen. Hè. Scholen worden over het algemeen in Nederland nu, en uh, zeker die beroepsonderwijsscholen, op zogenaamde output gefinancierd. En dat betekent het aantal diploma's wat ze afleveren. Nou, dat proberen ze natuurlijk zoveel mogelijk te doen met mensen met zo min mogelijk problemen. Um, want dan is het rendement het grootst. En uh, een derde uh, reden zou kunnen zijn dat er een nieuwe wet aan zit te komen. vanaf uh, augustus volgend jaar. En dat betekent dat de scholen niet meer voor elke leerling apart. Uh, die wat zorg nodig heeft of extra zorg nodig heeft, centjes ontvangen. Maar dat ze uh, een lump sum bedrag krijgen. En daar moeten ze dan maar mee doen. En als ze dan te veel van dat soort leerlingen hebben. Ja, dan kost het de school geld en dat willen ze niet. En, en hoeveel klachten uh, zijn er inmiddels binnengekomen? Van, van leerlingen die met dit probleem te maken hebben? We hebben er op dit moment in totaal 55 binnengekregen. 55. En, en zou het er nog meer kunnen zijn, denkt u? Uh, nou, daar zijn wij uh, helaas, moet ik erbij zeggen... van overtuigd dat het er meer zullen gaan worden. Want we zijn deze actie gestart uh, net bij het begin van de zomervakantie. En uh, nou ja, we zien nu dat er uh, elke dag uh, gestaag weer, uh, weer klachten binnendruppelen. Maar we weten ook dat het halve landmoment vakantie is. Dus we vrezen dat als straks uh, de scholen weer uh, aan de bak zijn... en ook alle begeleidingsinstellingen weer vol operationeel zijn... dat het uh, nog wel een storm zou kunnen gaan lopen. Want we zijn eigenlijk stomverbaasd dat we op dit moment, in deze fase, al op uh, 55, uh, zeer serieuze klachten zitten. En hebben deze leerlingen een, een pot om op te staan? Want als, als ze beschikken over de juiste papieren, kan, kan je dan toelating tot een school afdwingen? Nee, nee dat, is, uh, dat is niet mogelijk. Uh, en uh, kijk, het, het bizarre is natuurlijk ook dat scholen, uh, hoewel uh, een aantal klachten zeggen dat... Uh, uh, mensen die klachten gegeven hebben zeggen ronduit dat men tegen ze zei dat ze uh, genoeg zorgleerlingen binnen hadden en dat dus niet meer meer wensten. Sommigen zeiden zelfs letterlijk van nou mensen met autisme passen niet op deze opleiding. Maar over het algemeen wordt natuurlijk niet letterlijk verteld waarom uh, men geweigerd wordt. Dus dan wordt er een, een ander soortige reden bijgehaald. Uh, waardoor ook uh, ja, naar een klachtencommissie gaan of naar, uh, zelfs naar een commissie voor de mensen echt weinig zin heeft, want uh, de school zal altijd uh, ontkennen officieel dat men uh, weigert op basis van een handicap. En heeft het dan wel zin dat u dit mailpunt heeft ingesteld? Ja, wij denken zeker wel, want uh, kijk, er ligt hier natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij de politiek, om, uh, omdat dit wellicht consequenties van beleid zijn. En tegelijkertijd uh, hebben we aan de andere kant de minister zitten die uh, alle wajong, uh, uitkeringen min of meer wil afschaffen. Omdat ze vindt dat waarjongens maar aan het werk moeten. Maar ja, als je uh, het theater in wil zonder fatsoenlijk toegangsticket, dan heb je het toch knap lastig. Meneer Verhoeven, dank voor uw uh, bericht. Eind van de zomer stel ik voor: uh, bellen we nog eens met u om te kijken hoeveel leerlingen zich dan uh, hebben aangemeld bij u. Dank u wel. Dat is prima, graag gedaan. Dan Jemen. Het is, uh, daar is een grote aanval van Al-Qaeda afgeslagen, al dus de autoriteiten in Jemen. Het land wordt de afgelopen week veelvuldig in verband gebracht met de dreiging van Al-Qaeda, waardoor ook veel ambassades daar gesloten zijn. Verslaggever voor de Arabische wereld, Lex Runderkamp. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag. Wat zou Al-Qaeda daar van plan geweest zijn? Wat is er vereideld? Uh, nou, volgens een woordvoerder van de vicepremier, die zojuist uh, een verklaring heeft uitgegeven. Zou het plan zijn geweest om afgelopen zondag in het oosten uh, van Jemen... bij een havenplaats een, een oliepijpleidingen op te blazen? En er zijn niet alle details nu al van vrijgegeven... maar het zou gaan om een groep van Al-Qaeda... die gekleed in uniformen van het reguliere uh, leger van Jemen... Uh, zich daar zouden presenteren en de zaak zouden overnemen en opblazen... Uh, er is niks nog duidelijk over wie er nou precies voor zijn opgepakt. Maar dat wilden wilde ze heel duidelijk maken naar de buitenwereld. We hebben een aanslag voorkomen. De indruk tot nu toe bestaat dat de regering in Jemen niks doet... of niks kan doen tegen Al-Qaeda. Als je dit dan hoort, dan valt dat dan wel weer mee als het waar is. Um, ja, je kunt niet zeggen dat ze niks doen of niks, niks hebben gedaan. Er, sinds 2001 is Al-Qaeda al actief, eigenlijk sinds 2000 al actief in, in Jemen. Het is eigenlijk een... Nou ja, het is zo'n beetje ongeveer het hoofdkwartier van Al-Qaeda Al geworden. De, de achtergrond van Osama Bin Laden, hè, de vermoorde leider, ligt ook in die regio. Uh, en de regering is in, heeft heel veel gebied verloren aan Al-Qaeda. Dat zijn echt, als je die kaart ziet van, van Jemen, dan zijn er enorme gebieden... die redelijk gecontroleerd worden door grote groepen van Al-Qaeda... die daar volkomen hun gang kunnen gaan, hè, niet voortdurend... Uh, over de schouder wordt gekeken door de, de, de regering van Jemen, politie, justitie. Die zijn er gewoon niet. En die, die zijn daar absoluut, uh, nou niet absoluut, die zijn daar bijna niet aanwezig. Dat zijn echt vrije plaatsen uh, die, die je ook ziet in Syrië, Irak en zo. En daar is, daar is Al Qaeda sterk. Um, ja, dus, en die gebieden worden dan door de regering soms deels weer gecontroleerd. En de roadblocks worden delen teruggenomen. Maar het is dus een soort voortdurende, nou, noem het maar bijna burgeroorlog, die daar gaande is. Ja, en die machtsbasis van de regering is dus smal, geldt maar voor een deel van Jemen. Ja, Jemen is he, toen de Arabische Lente begon de president Saleh is toen verdreven. En, en, en in de nasleep is er toen een regering van nationale eenheid ge, geformeerd. Maar je hebt in het noorden van uh, Jemen, heb je de zogeheten Shiitische moslims, die uh, uh, meer richting Iran, zeg maar, qua steun, opereren die eisen een deel van de, van, de, uh, van de macht in het land. Je hebt de Sunni, je hebt allerlei stammen. Het is, het is, het is een land, omdat wij er ooit grenzen getrokken hebben, Jemen... maar echt van oorsprong en, en, door, en door de geschiedenis heen... was het een land wat sowieso al heel verdeeld was in allerlei Tussen stammen. Noord en Zuid. Ja. ja. En dat speelt dus nu nog steeds het een rol. Speelt nog steeds een rol. En uh, de Amerikanen proberen daar ook voet aan de grond te krijgen... maar is ook lastig, hè? Ja, is lastig, maar ze zijn er voor een Arabisch land... wel behoorlijk goed ingeslaagd... om. Uh, ruimte te krijgen van een Arabische regering... in dit geval uh, die van de president Mansour die er nu is... om, ja, we, we hoorden regelmatig over, de drone aanvallen te doen... om daar vanuit de lucht verkenningen te doen. Dus uh, die Arabische leider Mansour heeft zich ook openlijk... op persconferenties met Obama samen zeg maar uh, ruimte geboden aan de Amerikanen... om daar hun strijd tegen Al-Qaeda te voeren... Uh, hoe goed en hoe, hoe goed dat gaat, dat, dat weten we eigenlijk niet. Dat is ook een beetje het probleem van vandaag, he. iedereen van gisteren ook. natuurlijk, de, Die plotselinge aankondiging van mogelijke aanslagen. Wij denken dat de Amerikanen heel goed weten wat daar aan de hand is. Terwijl, nou ja, als je de inlichtingenliteratuur een beetje volgt... en de kritiek die er in Amerika ook op de eigen inlichtingendienst is... kun je eigenlijk net zo goed zeggen dat de Amerikanen zo heftig reageren, omdat ze gewoon niet weten wat elkaar daar precies van En dus het plan is. voor het onzekere nemen... en maar een hele reeks maatregelen ja, de in de plaats geschiedenis van, van Zeker in Jemen, hè, er is ooit een Amerikaans uh, uh, leger, uh, hoe nu, een marineschip... Uh, de USS Cole is daar een aanslag op gepleegd. De Amerikaanse ambassade is al een keer in 2008 aangevallen... en er zijn doden bijgevallen. Dus de Amerikanen hebben ook wel reden om een beetje traumatisch over Jemen te zijn. Lex Runnekamp, dankjewel. Dan gaan we naar de avondspits. Jolanda van de Velde. Het blijft zo'n beetje bij 30 kilometer hangen. Uh, wat nieuw is, is de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knopend Velpenbroek en Duiven staat 2 kilometer. De rechter reishok is dicht. Er staat een auto stil. Op de A15 Europort Rotterdam was een rijstrook dicht na een aanrijding. Die is weer open. Nu kan die uh, 7 kilometer tussen Spijkenis en Pernis een beetje gaan oplossen. De uh, A65 Tilburg richting De Mos. is nog steeds dicht na een aanrijding. Tussen Vught en knopend Vught. Verkeer kan het best.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 Started shi- In can be. op, you don't have to stay. In Rotterdam-Zuid is sinds enkele dagen een kamp met activisten, asielactivisten. Ze noemen het de No Border kamp. Vanochtend zijn er enkele gebouwen in Rotterdam beklad. Verslaggever Robert Bas. Uh, Robert, en die, die worden met No Border in verband gebracht, die bekladdingen. Ja, dat is wel heel erg waarschijnlijk. De leuzen die op die gebouwen zijn gebracht zoals life is not illegal, stop deportations. Dat wijst erop dat, dat, dat, dat zeg maar, degenen die ze hebben aangebracht uit het kamp afkomstig zijn. Dat weten we natuurlijk nog niet helemaal zeker. Want ja, ze zijn nog niet opgepakt. Maar er zijn wel beelden gemaakt in combinatie met de route die gelopen is. De, je kan zeg maar, door de hele stad die leuzen terugvolgen. Dan lijkt het wel heel sterk op dat de, degenen die die bekladding hebben gedaan uit het kamp afkomstig zijn. En is dat een bekende groep die... De... Daar zit. Nou, het zijn uh, zogenaamde asielactivisten zoals je net al noemde. Dat zijn wat linkse activisten die zich met name enorm verzetten tegen het asielbeleid, het uitzettingsbeleid van Nederland. Maar het gaat niet alleen om Nederlandse activisten, het gaat om activisten eigenlijk uit heel Europa. En inmiddels hebben zich daar zo'n paar honderd van dit soort activisten verzameld. Ja, en dat gaat van, van hele brave activisten tot wat radicalere types. De zogenaamde uh, uh, ja, black blockers noemen ze ze ook wel. Je kent ze wel vaak van een demonstratie in het buitenland, helemaal in het zwart gekleed. Die zijn inderdaad wat radicaler dan de rest. En hoe staat het de gemeente daar tegenover? Nou ja, de gemeente tot nu toe heeft uh, het kamp gedoogd. Dat kan ook bijna niet anders, want de kamp zit op een, een soort particulier terrein. Het is een brakeligend terrein dat van een bedrijf is. Daar zitten ze op. Uh, vanaf het begin af aan is de gemeente nou, nogal uh, hard geweest tegen ze van we tolereren geen illegale acties. Maar omdat ze dat nu toch niet waren, zijn ze gedoopt geweest. De vraag is wat er nu gaat gebeuren. De aantal partijen in de gemeenteraad roepen nu op om het kamp te sluiten. Uh, de weerstand neemt heel duidelijk toe. En ook in het kamp zelf, zeg maar onder de linksactivisten, is verdeeldheid over de acties van afgelopen nacht. Oké, okay. um, want de een vindt wel goed en de ander niet. Nee, ja, er zijn mensen die zeggen van ja, je moet demonstreren gewoon binnen de wet. Geen verdiening aanrichten, hè. bekladdingen kan je zeggen. Ja, bekladdingen. Maar de bekladdingen zijn gedaan op een oud gebouw. Dat gaat echt duizenden euro's kosten om dat uh, op te ruimen, om dat schoon te maken. Er zijn activisten die vinden dat dat te ver gaat. En die hebben zich ook heel duidelijk daarvan gedist, gedistanceerd. Robert Bas, jij volgt dat verder voor ons. Dank uh, voor dit moment. De Belastingdienst weet van veel leaserijders precies waar ze geweest zijn. Die gegevens kunnen ze inzien dankzij de politie. De vraag is of het mag, de manier waarop het gedaan wordt. Advocaat en hoogleraar formeel belastingrecht, Guido de Bond, goedemiddag. Goedemiddag. Ik geloof dat u vindt dat het niet mag, hè? Nee, dat vind ik inderdaad zeker, ja. Ja, want, want u bent in een zaak die u had aangespannen, bent u erachter gekomen hoe het precies in zijn werk gaat? Ja er zijn veel mensen die moeten allerlei administraties bijhouden voor fiscale doeleinden. En die worden vervolgens geconfronteerd met een hoop uh, uh, foto's. <hijen> en uh, mijn vraag was, hoe komt die fiskus toch aan die foto's? Nou, en daar heb ik een punt van gemaakt in een lopende zaak. En tot mijn grote verbazing kwam toen de inspecteur van de Belastingdienst met een prachtig convenant tussen de KLPD um, en de directeur-generaal van de Belastingdienst, waarin haar fijn uiteen werd gezet um, wat nou precies uh, de afspraken zijn onderling. Ja, en wat, wat ik begrijp dat het een niet ondertekend convenant is, desalniettemin bestaat het, hè? dat ja. is ook bevestigd. Wat, wat gebeurt er dan tussen de politie en de Belastingdienst? De, ja, de politie uh, die mag uh, fotograferen, daar staan al die kastjes voor langs de snelweg, maar die moeten onmiddellijk. ...nagaan of die informatie die zij allemaal vergaard hebben op die manier... ...of die relevant is, of iemand voortvluchtig is, of boetes heeft openstaan en zo. Alle andere no-hits, zoals in slecht Nederlands worden genoemd... ...die moeten onmiddellijk worden vernietigd. En uit dit convenant blijkt nu dat eigenlijk het integrale bestand... ...dus ook van al die onschuldige burgers die alleen maar ne, zich aan de snelheid houden... ...en over de A2 rijden, om even een voorbeeld te geven dat ook die gegevens integraal uh, aan de fiscus ter beschikking worden gesteld. Ja, en er, dan wordt er gezegd, uh, dat kan ook van belang zijn... die kentekens uh, in verband met mensen met een belastingsschuld. Ik denk, wat is daar dan het verband tussen? Ja. Ik nou, bedoel, dan, dan, hoef dan hoef je toch niet verkeerde. te weten of ja. iemand bij Arnhem rijdt of bij Apeldoorn? Nee, dat lijkt mij ook. En het enkele feit dat of iemand een lease is of een eigen auto heeft... lijkt me ook niet zo relevant. Maar die twee categorieën worden inderdaad door het ministerie aangevoerd als relevante informatie die zij bewaren. Ja, en dan zeggen de ministeries in een reactie in NRC uh, vanavond... het zijn geen politiegegevens. Het gaat om infrastructuur beschikbaar stellen... van de politie aan de Belastingdienst. Ja, en dan, dan ja, ja, komt uh, de ware aard als het ware naar boven. Want de KLPD, dus de landelijke politiedienst... die wil zijn vingers er niet aan branden. Die zeggen, wij hebben die kasten wel... maar wij schuiven die gegevens in een afgeschermde omgeving. Afgeschermd van de KLPD, die willen er niets mee van doen hebben. En vervolgens zegt de Fiscus, ja, wij krijgen elke vrijdag een cd-rom met allerlei informatie erop en die checken wij echt wel op relevantie en de rest wordt echt wel vernietigd. Nou, dat vernietigen, dat staat helemaal niet in het convenant. en dat moet dus ook allemaal nog maar blijken of dat zo is. Ja, en wat wilt u nu? Want in de Kamer ligt een voorstel hè? Dat, dat er in ieder geval vier weken die gegevens ja. uh, bewaard kunnen worden. Vindt u dat dan goed als dat op die manier wordt vastgelegd? Het gaat er mij maar om dat het een wettelijke legitimatie heeft en wat hier gebeurt is dat de privacy wordt geschonden van miljoenen Nederlanders zonder dat er een wettekst aan te wijzen is die dat goed vindt. En um, als het zo is dat de, het huidige uh, politieke bestel zo is... dat, um, uh, dat wij vinden dat het een maand bewaard moet worden... dan moet dat netjes in de wet worden vastgelegd. Dan heb ik daar weinig problemen mee. Op dit moment... Gebeuren er dingen die geen enkele wettelijke uh, legitimatie hebben. En worden trouwens gegevens door heel Nederland verzameld? Hoe, hoe gaat dat? Overal waar je rijdt, word, je, word ja. je gefotografeerd? Nou, ze noemen het. Uh, de, in gebruik zijn de ANPR-camera's op de hoofdverkeerassen. Dus als u denk ik ergens in een, uh, op een klein straatje in een, in een of andere gerucht rijdt, dan heeft u niet zoveel problemen. Maar alle grote snelwegen, waar dus de KLPD haar camera's heeft staan, dan. Uh, dan Valt u in de prijs om het zo maar te zeggen? En gaat u hierover door procederen? Ja, ik vind het bijzonder interessant of uh, uh, de legitimatie, als het ware, de, de, de bruikbaarheid van dit bewijs, uh, of dat wel stand gaat houden. Goed, dank voor uw uh, reactie. We zijn met u benieuwd. Meneer De Bond, dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Da. Het NLS Radio 1 Sport. Sport, zwemmen, want in Eindhoven daar is de internationale zwemtop weer bij elkaar gekomen. Vandaag en morgen worden in het Pieter van der Hoge Band zwembad wereldbekerwedstrijden korte baan gehouden. Toernooi-directeur Paul van der Heuvel, goedemiddag. Goedemiddag. Net natuurlijk Barcelona, um, achter de rug is iedereen nog wel uh, fit en uh, hebben ze goede zin? Ze, ze zijn super scherp en ze hebben goede zin. Uh, we hebben vanmorgen het eerste wereldrecord al tijdens de series gehad. Uh, eigenlijk nog niet de bedoeling natuurlijk, dat moet ze bewaren voor de finales. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat er in de finales nog een heleboel bij gaan komen. Ja, want wat is het belang van deze wereldbekerwedstrijden? Uh, het belang van deze wereldbekerwedstrijden... Uh, dat kun je vergelijken met wereldbekers in andere sporten. Uh, er is een circuit van acht wedstrijden over de hele wereld. Uh, Eindhoven staat in een rijtje met, uh, met bijvoorbeeld Tokio en Beijing. Uh, en over het totaal van die acht wedstrijden... Uh, is er een behoorlijke zak met prijzengeld. Maar ook in Eindhoven uh, is er aardig wat, uh, zijn er aardig wat doorlasten te winnen. En daar gaan de sporters voor. Ja, wat is het idee daarachter? Dat je, dat je op gezette tijden in een seizoen... Toen dit soort wedstrijden hebt of is het echt vooral bedoeld voor de financiën? Nou, het is uh, uh, een circuit dat bestaat al een paar jaar. En dit jaar heeft FINA voor het eerst op voorspraak van, uh, van met name Jaco Verharen uh, deze wedstrijden direct achter de wereldkampioenschappen gepland. Uh, om te zorgen dat de, de internationale wereldtop nu eindelijk eens een keer echt helemaal geteperd en scherp verstijnd aan de start van, uh, van kort badwedstrijden. Uh, en dat die wereldrecordruis is, is, is worden opgeschoond. Heel vaak uh, de, de korte baanwedstrijden zijn eigenlijk ja, heel erg spectaculair. Er Heel veel show, uh, maar ze zijn heel vaak ongunstig gepland in september en in oktober uh, op het moment dat sporters ofwel uh, nog niet in training zijn ofwel zich al aan het voorbereiden zijn voor een belangrijker wereldkampioenschap wat er achteraan komt. En, uh, en wat je nu krijgt is, is, is direct na de wereldkampioenschap in Barcelona. Twee wedstrijden, uh, eentje in Eindhoven nu en eentje komend weekend in Berlijn. En alle zwemmers uh, zijn helemaal, uh, helemaal scherp, want fysiologisch schijnt het zo te werken. En nou ga ik iets vertellen wat eigenlijk voor de coach is. Uh, dat je als je een, uh, een lange baanwedstrijd hebt gezwommen, 50 meter, dat je juist in de dagen daarna op 25 meter zowel fysiologisch heel sterk bent, maar ook tussen de oren. Ja, dat bad is in één keer zo kort geworden. Ja, uh, nou, daar kan ik me, me wel bij voorstellen. Dan is dat een eindje ja. natuurlijk. Ja. En, en, en is dat dan ook een reden dat het zo kort naar Barcelona is... dat toppers uit Amerika en Australië ook blijven hangen in Europa en hier zijn? Ja, want voor hun is het eigenlijk een soort van binnenlandse vlucht. He, als je voor één zo'n wedstrijd over moet komen, je moet acclimatiseren... Nou, dan ben je een paar weken onder de pannen... Uh, ...voor deze races. En nu, ja, ze stappen. we hebben een chartervlucht geregeld vanuit Barcelona naar Eindhoven. We stappen ze in. Uh, twee uur later uh, staan ze bij wijze van spreken hier in het zwembad. Uh, en, en iedereen vindt het heerlijk om nog een week uh, deze wedstrijden te zwemmen. Uh, de sponsors blij want ze komen op televisie. Uh, en en Komovi Jojo is en, uh, er ook, hè? Uh, is, is Campbell er ook uit Australië? Uh, nee, K Campbell is er helaas niet. Uh, we hebben wel uh, Jeannette Ottsen-Grey, uh, die gaat het uh, Ranomi zeker moeilijk maken. Uh, dus, dus we hebben ook uh, voor haar wel Ik had heel graag de revanche gezien inderdaad tussen uh, Ranomi ja. en Kepen. Ja, we, we weten inmiddels toch dat Ranomi sneller is. Dus. Je kan ja. niet alles hebben. Zeg. En dat wereldrecord vanochtend waar u het over had, dat was een Hongaarse, geloof ik hè? Ja, Katinka Hossu die won vorige week de 200 meter wisselslag in Barcelona. En die was eigenlijk van plan vanmorgen om rustig naar de series uh, te zwemmen of naar de finales te zwemmen. Dat deed ze na eigen zeggen ook achteraf. Dus ja, als dat, als dat klopt dan gaan er nog een paar tellen af uh, vanavond. Uh, dus daar, uh, uh, nou, daar is het eerste wereldrecord op binnen. Uh, maar ook Ranomi zelf ze zat 1900ste zeg ik uit mijn hoofd van het wereldrecord af op de 50 meter vrije slag. Uh, dus ja we, hebben, uh, ja, we hebben daar ook de bloemen voor klaar. En we moeten voorzichtig zijn, maar we uh, ja, gaan, gaan zeker meer records neugelen. Aan uw enthousiasme gaat het in ieder geval niet liggen, meneer Van Heuvel. Dank u wel, Toernooidirecteur. directeur Goedemiddag. Dank. Van de wereldbekerwedstrijden Korte Baan, dus zwemmen in Eindhoven. Dit is Radio 1. Mark Visser. Egyptische interim-premier Belblawi zegt dat het besluit om de sit-ins van aanhangers van de afgezette president Morsi op te breken definitief is. Demonstranten zitten al weken in protestkampen op twee plaatsen in de Egyptische hoofdstad Cairo. Belblawi zei dat de betogers alle grenzen van vreedzaamheid hebben overtreden, door onder meer op te roepen tot geweld. Later in deze uitzending minister Timmermans van Buitenlandse Zaken.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 Ja, met op dit moment nog bewolking en periode met regen. In de loop van de avond wordt het in het zuidwesten al droog en in de nacht op steeds meer plaatsen droog weer. In het oosten van het land kan het wel even duren, kan het nog wat naspetteren. Als het opklaart in het westen lokaal wat nevel, minimum temperatuur tussen de 12 en 15 graden. Dan morgen in het uiterste oosten misschien nog wat gespetter. En later op de dag in het zuidoosten misschien een bui, maar verder is het meest droog. meeste zon in Zeeland. Daar al in het begin van de dag de zonneschijn. En die zonnige momenten gaan zich uitbreiden naar het midden en later ook naar het oosten. Van het, land. het wordt 19 tot 21 graden, Wind waait uit het noorden tot noordwesten en is matig kracht 3 tot 4. Dan gaan we vrijdag, zaterdag en zondag samenvatten, 20 tot 23 graden, heel Holland zomerweer. Met zonnige perioden, lokaal misschien een buitje en de kans daarop is het grootst op zondag. Dan de verkeersinformatie, Jolanda van de Velden. Bij elkaar staat er 37 kilometer file. De meeste vertraging zit bij Rotterdam. Heeft ook te maken met aanrijdingen. Ik begin met de A10, de ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag. Tussen de knopen de en Amstel 3 kilometer. Na een aanrijding is de ook dicht. Er was een aanrijding op de A15 Europort Rotterdam. De rijschokken zijn al een tijdje open. Tussen Spijkenisse en knopen Benelux nog 7 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Randweg Dordrecht 5 kilometer. Dat was ook een aanrijding. De rijschokken zijn daar ook open. En verderop bij Breda... Noord 3 kilometer door de werkzaamheden. De A65 Tilburg Den Bos, die is nog dicht tussen Vught en Knopend Vught, heeft te maken met een aanrijding. Verkeer richting Den Bos kan het beste omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Op de N65 staat de Kromvoort en Knopend Vught nu 2 kilometer. Tot slot de N14 Den Haag-Leidsendam, bij Leidsendam 3 kilometer. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen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 Over half zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het vliegveld van Nairobi is gedeeltelijk weer open. Binnenlandse vluchten en internationale vrachtvluchten kunnen plaatsvinden. na de grote brand vanochtend vroeg daar. Geert-Jan van der Kooi van Flora Holland uh, is sinds kort terug uit Kenia. Hij heeft daar vier jaar gewerkt voor de bloemenveiling. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. We spraken u eerder vandaag ook al eventjes. Uh, wat, wat heeft u uh, als laatste nieuws te horen gekregen over die vrachtvluchten? Uh, nou, een, een kleine correctie op uw uh, melding is dat de aanwezige vrachtvliegtuigen die uh, deze hele ochtend er nog stonden, die zijn vrijgegeven. Wanneer mm -hmm. zij exact weg zullen gaan is nog onduidelijk. En de vrachtvliegtuigen die eigenlijk uh, deze middag zouden binnen moeten komen en vannacht die moeten vertrekken, dat is nog onduidelijk of die wel mogen binnenkomen. Ah, okay. dus de situatie is nog een beetje onduidelijk rondom het vracht vrachtverkeer. Oh ja, want een woordvoerder daar van de regering... die zei dat het vrachtverkeer weer op gang uh, was gekomen... maar dat, dat is dus niet helemaal zoals ik u hoor. Uh, uh, nou ja, er is wat onduidelijkheid over. Men zegt dus dat ze toegang hebben tot... Uh, maar uh, wanneer deze vliegtuigen echt uh, nou ja, uh, mogen landen, uh, dat is onduidelijk. Dus er is ook nog geen planning of duidelijkheid over wanneer ze zullen echt zullen landen. Dus we weten het niet. En dan is er ook nog geen duidelijkheid over uw bloemen dus? Nee, dat klopt. En, en betekent dat dat uw, uw bedrijf mogelijk schade oploopt? Nou, dat zal zeker nog meevallen. Uh, we praten nu nog niet eens over één dag... Uh, en pas als er meerdere dagen uh, geen uh, bloemen aan worden gevoerd, dan zal dat uh, tot problemen kunnen leiden. Maar uh, nu wachten we het rustig af. Uh, er zijn nog genoeg bloemen uh, in de lucht uh, of onderweg naar ons toe uh, die uh, gewoon in de winkels uh, zullen komen. Dus nee, geen probleem. Tot nu toe. Want wat staat er te wachten om vervoerd te worden vanuit Kenia voor u? Uh, nou, met name, met name rozen uh, die uh, deze kant op komen en ook wat uh, andere uh, vullers van boeketten die uh, deze kant op komen. En... Maar het is voornamelijk 80% is rood dat deze kant op komt. En, en hoe, hoe houd je die uh, doorgaans goed? Hoe, hoe sla je die op om ze zo lang mogelijk een uh, soort van vers te houden? Nou, in, in de keten zorgen wij gewoon dat zij uh, zo koel cool mogelijk worden, ge, uh, worden gehouden. Uh, dat is uh, rond de 3-4 graden. Uh, de kwekers en de opslageld luchthaven hebben uitstekende faciliteiten daarvoor. En ook als ze hier aankomen gaan ze direct de koelcellen in. Uh, en daar zodoende slaan wij bloemen op totdat ze in de winkel komen. Uh, en dat is ook in, in dit geval het uh, geval. Dus dat uh, is op zich geen probleem met betrekking tot de kwaliteit. En, en op een doorsneedag, hoeveel komen er dan vanuit Kenia naar Nederland? Nou, als je uh, op een doorsnede dag komt er uh, drie à vier uh, vrachtvliegtuigen vol met uh, bloemen deze kant op. Dat is ongeveer 100 ton. Zo? Uh, als je in totaliteit kijkt per week uh, vliegt er tussen de twee en de drie duizend ton aan, aan uh, bloemen uh, vanuit Kenia naar of richting Nederland. En volgens het CBS staat Kenia op de derde plaats... na Amerika en China als land waaruit we per vliegtuig spullen halen. Zijn dat dan vooral die bloemen of ook nog andere dingen voor zover u weet? Nou, voornamelijk is het bloemen. Uh, ik denk uh, een uh, grove schatting, uh, 80% procent, uh, is bloem. Uh, daarnaast is een 15, misschien 20% procent, uh, is ook, uh, wordt ook nog gevuld met uh, groenten. Volverpakte groentes. En zo af en toe wordt er ook nog wel vis mee ge gezonden. Maar dat is eigenlijk het totale uh, plaatje aan export vanuit Kenia richting uh, Europa. U wacht nog even rustig af uh, wanneer uw bloemen die daar nu staan te wachten aankomen. Dank voor uw uh, reactie, meneer Van der Kooi van Flora ja. Graag Dan gaan we naar verslaggever Matthijs van de Wiel. Uh, we hoorden hem eerder over een uh, niet al te dure, gezonde pasta salade. Matthijs, dat in verband met veel kinderen die in Nederland te zwaar zijn. Uh, dat is nieuws van het CBS wat vandaag is gekomen. Jij was met een diëtist te gaan inkopen: pasta salade, tomaten slaap, paprika's heb ik onthouden. Jullie zijn nu aan het koken. Ja. Ja, ik, ik kijk toe, hoor. Dat, uh, en uh, Esther van Ette, de diëtiste, Lekker kijkt op het recept. Want ze is nu be, ja, bezig met uh, de dressing. Ik zie uh, Griekse yoghurt. En wat is dit? Asijn. Asijn, gaat er doorheen. Een potje mosterd. Uh, mosterd. En ik doe wat een beetje honing doorheen. Ja, de pasta is al gekookt en afgegoten. Uh, dat gaat allemaal straks vermengd worden met die lekkere groenten. Paprika's, tomaten en gedroogde abrikozen. Een uitje. Nou, het wordt hartstikke lekker. Maar het is allemaal uh, niet uh, alleen maar daarom bedoeld. Het is ook vooral bedoeld om aan te tonen... dat je ook best met uh, goedkopere boodschappen... heel lekker en heel gezond kunt eten. Want een van die conclusies van het CBS... een van de uh, uh, dingen die daaruit blijken uit die cijfers... is dat het vooral bij lagere inkomensgroepen... het overgewichtprobleem uh, het grootst is. Ernstig overgewicht dat komt zelfs drie keer vaker uh, voor... bij de laagste inkomensgroep uh, vergeleken met uh, de hoogste. En u krijgt al die mensen in uw praktijk. U ziet dat zelf ook. Ja. En, uh, is het dan ook echt het probleem van de kosten van de boodschappen... ...of is het iets anders? Nou, waar het over het algemeen om gaat... ...is dat je, dat je natuurlijk heel goed moet plannen wat je gaat eten. En als je niet zo heel veel geld hebt om te besteden... ...dat je een weekplanning maakt. He, wanneer ga ik mijn groenten eten? Wat, welke groenten is in de aanbieding? En uh, ja, dan je maaltijd ook compleet maakt. He. Dus er moet een component in zitten van koolhydraten... Dus ...of pasta of ja, maar dan, dan wordt het al wel meteen heel technisch. Ja, maar dat is wel wat als ik mensen bij mij op mijn spreekuur krijg... wel gaan vertellen. Ja. van. En hoe krijgt u, maakt u dan boodschappenlijsten voor ze? Nou, ik werk wel met boodschappenlijsten. Ja, echt gewoon, dan zegt u, ja. "Je die moeten gewoon dat en dat kopen. En pas ja. en salade maken. Ja, en dan en, en, en gaan we kijken. Ik kijk ook wel eens in de blaadjes, van nou, wat is in de aanbieding. Nou, dat, en dan gewoon zo met die ja. mensen doorbouwen. we even de aanbiedingen aanbiedingenfolder mee ja. eh, doornemen samen. Ja. Heel concreet dus. Of op internet kijken, van hé, hey, wat is de weekaanbieding. En, uh, en, dan, en dan met de mens de keuzes gaan maken. Ja. Je moet het helemaal voor ze uitschrijven eigenlijk. Ja, uiteindelijk wel met de hand meenemen en ook en ook kijken van wat zegt nou zo'n zo'n recept met de hoeveelheid calorieën en want dat dat weten heel veel mensen ook niet. Ja. En dat terwijl de voorlichting al jarenlang enorm is... en dat is uh, een van de redenen waar waarom het zo interessant is, het onderzoek. Het is al jaren hetzelfde, het probleem het, het probleem van het overgewicht. Terwijl we doodgegooid zijn met campagnes van het voedingscentrum. Allerlei gezondheidsbewustwordingscampagnes. De twee stuks fruit, het, de, het aantal gram groenten wat je moet eten. Mensen weten het toch wel inmiddels? Nou, dat zul je blijkbaar dat zul je wel denken, maar dat is dus niet het geval. En uh, dan heb je toch meer de persoonlijke benadering. Dus niet meer de grote benadering met een grote groep, maar meer de persoonlijke aanpak. Dus bijvoorbeeld toch een diëtist op, op een school laten werken. Maar zijn die campagnes dan misschien niet goed? Misschien niet concreet genoeg? Uh, nou, ja, moet ik dat nu evalueren aan mijn keuken keukenaanrecht? Uh, nou, ja, u ziet wat uw klanten, wat ze weten... terwijl ze ook die campagnes over zich heen krijgen. En wat missen ja, ze dan? Nou, toch de persoonlijke benadering. Dus dat je ze echt meeneemt van A naar Z. En, ja. en, en, de, en niet stapjes overslaat, maar echt uh, met de hand uh, elk stapje mee gaat nemen. Ja, Kun je beter een campagne hebben met recepten erbij? Nou, en, ja goed, en uiteindelijk zijn wij als, als met voedingsvoorlichting... ook natuurlijk uh, een groot deel uit die basisverzekering geschrapt. Dus mensen moeten het zelf betalen. Ja, dan wordt de drempel hoger? Dan wordt de drempel heel groot? ruikt ja. lekker trouwens, die munt, hè? Want ja, de pasta salade kan een beetje saai zijn misschien, maar die nee, ge de geur van munt. die munt erbij. Een beetje yoghurt, en uh, nee, ja, het ruikt heerlijk en lekker fris. Ondanks de regenbuiten. Gaan maar... ja, we alles zo mengen. En dan is natuurlijk de vraag, is het ook lekker? En vinden vooral ook die jongeren waar dat overgewichtprobleem zo groot is... vinden die het ook lekker? Nou, die komen straks hier aanschuiven aan de keukentafel van diëtiste Esther van Etten. En dan gaan we de proef op de som nemen met deze pastessalade die bijna klaar is. Na zessen dus. Dan ook Paul Rozenmuller. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ja, er zijn ook nog andere problemen bij de jeugd. Kinderen zie je tegenwoordig vaak met het mobieltje een tablet of een computerspelletje of een combinatie daarvan. En dan wordt uh, regelmatig niet echt op de lichaamshouding gelet. Medisch specialisten zien dan ook steeds meer jongeren met een slechte houding. Harro Brouwer, verslaggever. Ik ben nu een poppetje en ik loop door de jungle. Hoe kan ik nu op die bloemen springen? Met A, denk ik. Met A, ja, dit is echt weer een tijd geleden. Wat, wat voor apparaat is dit? Dit is een Nintendo 3DS. Shopmanager Tim van Game Mania in het centrum van Arnhem. Zelf nog geen bochel? <lacht> nee, gelukkig niet. Game jij zelf veel? Tegenwoordig is dat wel iets minder, maar dat komt mede ook door dat ik een vriendin heb gekregen. En toen was je dood. Als ik nou um, een orthopedisch chirurgen moet geloven... dan kan zo'n spelletje, nou ja, het zal niet meteen je dood worden... maar je krijgt in elk geval wel last van je rug. Ja, ja nou, het ligt er natuurlijk heel erg aan hoeveel je gamet. Soms een hele dag. Een hele dag spelletje spelen? <laughs> ja. Dan krijg je dan geen last van je rug? Nee. Of van je nek? Nee. Of hoofdpijn? Nee. Piet van Loon, orthopedisch chirurg. Ik heb nog niemand gesproken met een bochel. Je bent op straat kijken. Ja, en bij de gamewinkels. Ja, ja, nee, goed. Als je heel goed kijkt en op straat loopt... en je de mensen, zeg maar, vooral de volwassenen, de jongvolwassenen... dezelfde met een heel mooie houding ziet staan. Ze hangen in hun heupen, waardoor ook de, de, de billen uh, ja, uh, zich zeer slecht ontwikkelen. Hè. Waar zie je nog uh, uh, jongens met uh, goed gevormde billen? Ah! Wij zijn niet tegen de computer of tegen de, de games. Maar het gaat erom dat kinderen er anders weer mee zullen moeten leren omgaan. Let op je houding, zorg dat je rechtop zit, zorg dat je rechtop staat. Nog even terug naar de spellenwinkel. Ga gewoon door. Rugklachten of geen rugklachten. Ik heb er zelf nooit klachten van gehad. Dan de verkeersinformatie. Hoe is het nu op de weg, Jolanda? Het blijft een beetje op hetzelfde. 35 kilometer filet zijn aanrijdingen en hier en daar wat pechgevalletjes. Uh, wat opvalt is de file op de A10 de ring Amsterdam. Tussen de knopende Watergaasmeer en Amstel staat 4 kilometer. Na een aanrijding is de linkerrijstrook dicht bij het knooppunt Amstel. De A65 Tilburg richting Den Bos is nog steeds dicht tussen Vught en knooppunt Vught na een aanrijding. Verkeer richting Den Bos kan het beste omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Op de A65 staat nu tussen Helvoort en Vught 3 kilometer. Dit is tot half 7 het MLS Radio 1 journaal. Wow, van Genesis Invisible Touch. Er is voorlopig weinig hoop op rust in Egypte. Internationale bemiddelingspogingen zijn mislukt tot nu toe. En de interimregering en de moslimbroederschap staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is vandaag in Egypte. Goedemiddag, meneer Timmermans. Dag, mevrouw Krasso. Met wie heeft u daar uh, kunnen spreken? Ik heb gesproken met uh, de interimpresident en uh, met de uh, minister-president met mijn collega van Buitenlandse Zaken... en dan ook met een reeks politieke partijen... waaronder de oppositie en de moslimbroederschap. Ja, En, en wat is uw indruk? Is het inderdaad niet te lijmen, die politieke breuk... die er uh, ontstaan is in het land... Nou, op dit moment niet. Kijk, vandaag heeft de interimregering verklaard... dat ze niks meer zien in die bemiddelingspoging... en dat ze ook geen mogelijkheid zien om te praten met de moslimbroederschap op dit moment. En dat is zorgelijk, want alleen samen komen ze eruit hier in Egypte. Want je kan niet één partij helemaal buitenspel zetten. Dat zal niet lukken. Maar op dit moment zijn ze er niet toe bereid. Van, nee. van beide kanten overigens niet. Nee, want is er één partij die, die meer dwars ligt dan de ander... of, of zijn ze er allebei schuldig aan? Nou, ze proberen elkaar wel uh, nu heel sterk de zwarte piet uh, toe te schuiven. Maar ik uh, kijk, de, de onmiddellijke aanleiding nu is gewoon de regering. Die zegt, uh, we willen het niet. Uh, maar uh, ook de moslimbroederschap uh, heeft het erg moeilijk gedaan. En was ook niet echt bereid om uh, te bewegen op een aantal punten. En is ook bijvoorbeeld niet bereid om uh, zeg maar de demonstraties op straat te verminderen. En lag, lag het ook gevoelig misschien dat de Amerikanen uh, aan het bemiddelen waren? Want willen partijen daar in Egypte op dit moment daar wel mee geassocieerd worden? Uh, ja, kijk, ze hebben in ieder geval mijn uh, collega Cathy Ashton uh, goed ontvangen. Die heeft hier ook een hele positieve rol uh, gespeeld. Ik heb uh, de indruk dat uh, het bezoek van de Amerikaanse senatoren... Uh, wat zwaarder op de maag is, uh, is gaan liggen door de uitlatingen die die senatoren hebben gedaan. Ja, John McCain die het, die het had over een koep. Ja, die ook, ook uh, zijn vrees voor bloedvergieten hmm. uh, uitsprak. Ik dit soort Cassandra-rollen kun je maar beter niet uh, spelen in dit soort situaties, is mijn oordeel. Maar heeft dat het echt uh, gefrustreerd of was het anders ook wel misgegaan? Nee, ik denk, ik denk niet dat dit uh, doorzaggevend is geweest, hoor. Uh, ik merk gewoon dat er uh, bij beide partijen op dit moment veel te weinig bereidheid is om met elkaar in overleg uh, te treden. Dat kun je niet in de schoenen schuiven van internationale uh, uh, presentie... of van mensen die hier uit het buitenland komen. Dat ligt echt aan hen zelf. Uh, het is ook niet zo dat ze nu dit lekker kunnen afschuiven op ons. Nou, en, en, en misschien was het ook niet zo gek wat McCain zei... Hè? Die, dat nieuw bloedvergieten, want die zit ins van die uh, pro-Morsi-aanhangers. Uh, de regering wil die nu gaan opbreken. Vreest u dat dat weer uit de hand kan gaan lopen? Nou ja, ik ben wel bang voor een escalatie van geweld. Dat, dat is ook zo. Als ze die sit-ins met geweld gaan opbreken... Ja, dan zal dat inderdaad tot veel ellende leiden. Dat valt niet te ontkennen. Dus dat moet men in overleg uitzien te komen. En op dit moment is men daar niet toe bereid. En dat is zeer zorgelijk. Ja, en, en zal het leger, is uw indruk, de macht op termijn wel weer gaan afstaan? Of had u daar ook niet echt zo'n zo indruk van? Ja, kijk, dat is op dit moment uh, koffie kijken. Ik vrees dat er altijd wel groepen zullen zijn binnen de verschillende partijen... die terugverlangen naar het verleden. Dat geldt uh, ongetwijfeld voor sommige uh, delen in, de, in het leger. Uh, ik zeg niet dat dat geldt voor de regering, hoor. En ik zeg ook niet dat dat per se geldt voor de legerleiding. Maar er zullen altijd wel mensen zijn in het leger die denken... vroeger was het eigenlijk toch allemaal wel beter. En, en paradoxaal genoeg zal het ook gelden voor bepaalde delen van de moslimbroederschap... die zich eigenlijk ook wel op hun gemak voelen... bij de traditionele rol van ondergrondse oppositie. Dus in zo'n zo situatie waarin Egypte zit van een fundamentele overgang die jaren gaat duren naar een democratisch systeem... zijn er altijd mensen met een enorm nostalgisch verlangen naar het verleden. Ja, en hoe gaat dat dan in de gesprekken die u met, met deze hoogste mensen uit het land uh, heeft? Zegt ze dan yes, yes, we understand, uh, maar nu even niet? Of hoe gaat dat dan? Nou ja, zij proberen uit te leggen vanuit hun perspectief... Uh, uh, waarom de situatie is zoals die is en waarom het echt, echt, echt alleen maar aan de ander ligt dat ze geen vooruitgang kunnen boeken. Dus uh, totaal is totaal niet constructief? De... Ik, heb, ik heb heel weinig uh, uh, constructieve houding gemerkt uh, uh, vandaag. Eerder deze week, anderen die hier gesproken hebben... Wel, met name meneer Leon, dat is de man die namens de Europese Unie hier speciaal vertegenwoordiger is. Die merkte toch wel enige progressie, enige toenadering, mogelijke compromissen. Men dacht aan een aantal maatregelen die het vertrouwen zouden kunnen vergroten tussen partijen. Bijvoorbeeld minder demonstraties, aan de andere kant vrijlating van een aantal gevangenen. Dat leek eraan te komen en dat is nu weer helemaal weg en dat is buitengewoon zorgelijk. Ja, en heeft u nog iets concreets voorgesteld of, of sluit u zich dan aan bij die voorstellen vanuit, uh, vanuit Europa? Ja, ik vind het ontzettend belangrijk en dat hebben we ook in de Europese Unie met elkaar zo afgesproken: dat we dezelfde boodschap hier uitdragen, dat we dat ondersteunen. Dat we daar natuurlijk. Eh, Nederland heeft een hele lange relatie uh, met Egypte en Nederland is ook geen land dat hier wordt gezien. Als een land dat eens dus even komt vertellen hoe het moet, daar, dat, die houding nemen we ook helemaal uh, niet aan. Maar ik, kom, uh, ik probeer te ondersteunen wat ook uh, Cathy Ashton heeft gedaan, namelijk tegen de partijen zeggen jullie komen hier alleen maar samen uit. En alleen maar een inclusieve, een, een democratische uh, benadering die alle partijen een rol in het spel uh, geeft, uh, heeft kans op succes. En daar waar we kunnen willen we dat graag ondersteunen. Maar, op dit moment zijn partijen daar helaas niet toe bereid. Ook dank voor uw uh, verhaal vanuit Egypte, meneer Timmermans. Dank u wel. Tot uw dienst. Goedemiddag. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht. Freddy Fantijn, ja, terwijl alle ogen op Egypte en Jemen zijn gericht... hebben vannacht in Tunis tienduizenden mensen gedemonstreerd... voor het aftreden van de Tunesische regering. Ja, Geef de mensen lucht, we stikken, we snakken al twee jaar na adem, zegt de demonstrant. Intussen heeft de grondwetgevende vergadering in Tunesië... die een nieuwe grondwet moet opstellen, haar werk opgeschort... wegens ruzie tussen regering en oppositie. President Obama heeft een ontmoeting volgende maand met president Poetin afgezegd... uit verontwaardiging over het asiel dat Rusland verleent... aan de Amerikaanse klokkenluider Snowden. Een democratische senator zei een paar dagen geleden al... dat hij vond dat Obama... Niet naar de top moest gaan met Poetin. The number one thing that we can do and should do, and I urge the administration to do it, is not have the bilateral one-on-one -on -one talks with Mr. Putin. Do you get any What's sense the the that the president's going to reconsider that at this I point? I do. I get a feeling they're looking at it seriously. Look, Putin doesn't deserve the respect after what he's done with Snowden. Ja, op een vraag zegt de senator ook dat hij toen al dacht dat er over de werd nagedacht door Obama, en hij zegt Rusland verdient geen respect. Op het paleis van justitie in Den Bosch is een poederbrief bezorgd. Negen mensen mochten uit voorzorg geen contact hebben met de buitenwereld. Ook de ruimte waar de brief lag werd afgesloten. Verder gebeurde er niet zoveel, vertelde de verslaggever van Omroep Brabant. Het gerechtsgebouw is niet ontruimd. Dat is in ieder geval uh, belangrijk om te weten. Dus de zaken gaan gewoon door zoals altijd. Het uh, gebouw helemaal eromheen oogt ook heel erg rustig. Het enige wat een beetje opvalt is dat op uh, de, persoons, uh, de personeelsparkeerplaats wat meer uh, auto's van de hulpdiensten staan dan je zou verwachten. Een stuk of vijf uh, van de brandweer en één uh, zo'n uh, ambulanceauto uh, gewoon personenwagen uh, van uh, uh, de ambulancedienst dus. En die negen mensen die zijn uh, inmiddels naar huis. En dit is niet onfatsoenlijk. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. Het is niet in strijd met het maatschappelijk fatsoen... vindt de reclamekolencommissie. De SGP-jongeren vinden dat de reclames van Second Love... in strijd zijn met de goede zeden. Deze dame is namelijk geen hulpverleenster... die is geïnteresseerd in de kwaliteit van uw huwelijk. Second Love is een datingsite en maakt reclame voor vreemdgaan. Ja. Zo waarlijk helpen mij. God allemaal. Ik wil graag van dit moment gebruik maken om mede namens de koningin Maxima. U allen hier in Den Haag, maar ook in alle provincies, alle 12 provincies die we in de laatste tijd doorkruist hebben, heel hartelijk te bedanken. Willem-Alexander is vandaag 100 dagen koning. Onze Koningshuisverslaggever Keesja Hekster schrijft op de site van de NOS dat tijdens die eerste 100 dagen vooral het hoge tempo van de koning opviel. Uh, niet alleen werden dus alle provincies bezocht, ook werden de kennismakingsbezoeken aan Luxemburg, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk afgelegd. Bij RTL Nieuws was deze dag aanleiding voor een enquête. En Willem-Alexander blijkt sinds zijn aantreden aan vertrouwen te hebben gewonnen. In een onderzoek in april bleek bijna 80% van de ondervraagden hem het koningschap toe te vertrouwen. En dat is nu 86%. En de kranten besteden er ook aandacht aan. NRC Handelsblad vroeg verschillende mensen die al met de koning te maken hebben gehad hoe zij vinden dat hij het doet. En het beste antwoord komt waarschijnlijk van predikant Karel Terlinde. Die zegt, ik vind dat Willem-Alexander in maximaat het goed doen. Maar belt u over duizend dagen maar eens terug. En het parool meldt dat de bewoners van de zogenoemde vluchtflat in Amsterdam klagen over het eten. Niet dat ze dat niet lekker vinden, het zou niet genoeg zijn. Het Leger des Heils en hulp voor onbehuisde querido brengen één keer in de week eten, voor de hele week, en drie keer per week vers vlees en groenten. En volgens de bewoners is dat allemaal direct na levering op. Opmerkelijk is dat een woordvoerder zegt dat er geen problemen zijn. We gaan richting het nieuws van 6 uur. Daarna hebben we het in het Radio 1-journaal ook over eten. De kinderen in Nederland, nog altijd zijn er te veel kinderen. Te zwaar, praat daarover met Paul Roosemuller. Tot zo. Jutta Goris.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 naar Let Marcel de Rochefort met Catherine Deneuve. Meer info op tv 5